Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Britse ambassadepersoneel en hun families worden teruggehaald uit Oekraïne. Het wordt daar steeds spannender. Rusland ontkent dat ze Oekraïne gaan binnenvallen, maar bij de grens staan wel duizenden troepen klaar. Toch voelt het aan de vroege kant om allemaal medewerkers terug te halen, zegt correspondent Iris de Graaf. Op dit moment is in Kiev zelf nog niet echt heel veel aan de hand. Kijk, in het oosten is de situatie natuurlijk veel dreigender. In de Donbass, daar is die oorlog al acht jaar gaande. Daar wordt ze nog bijna dagelijks geschoten en staan die troepen bij de grens. Maar Kiev lijkt mij vroeg en het is ook best wel een signaal natuurlijk dat je afgeeft... Hè, om die diplomaten en hun families onderweg weg te halen uit angst eigenlijk. Dat is natuurlijk ook precies wat Rusland wil. Dus ja, ook dat is een afweging. Wil je dat signaal gaan geven. Amerika riep familie van ambassadepersoneel eerder al op om Kiev te verlaten. Veel kinderen vinden dat ze op de basisschool te weinig leren over klimaatverandering. Vier op de tien kinderen wil graag extra lessen. Bijvoorbeeld over wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Lia van 12 is één van hen. Eigenlijk krijg ik alleen maar les...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 En de Olympische Winterspelen in Peking zijn nog niet eens begonnen. Of het eerste coronageval is er al. Minder dan twee weken voor de opening heeft een sporter of coach corona. Volgens correspondent Sjoerd Dendaas zijn de regels in China super streng. Alles wat uh, vanuit het buitenland naar Peking komt, wordt met bubbelbussen uh, naar hun uh, Olympisch dorp, naar hun hotel gebracht. Uh, maar de autoriteiten zitten natuurlijk wel met samengeknepen billetjes. Van ja, welke kant gaat dit op de komende weken? Het gaat in ieder geval niet om Suzanne Schulting, Sven Kramer of iemand anders van de Nederlandse ploeg. Zij vertrekken binnenkort pas naar China.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 Uh, nou ja, uh, uh, we hebben zometeen in het Zandvoorts nieuws in het kort... uiteraard uh, nieuws over die, uh, de, dat reddingsplot wat uh, uh, aangespoeld was. En uh, wat, uh, wat uh, daarmee gebeurd is. En in twee uur hebben we daar ook een bijdrage over... van uh, wat daar allemaal in het reddingsplot aangetroffen is... en hoe het daar terecht is kunnen komen daar in Bloemendaal strand. Uiteraard hebben we, we hebben weer een uitgebreide pitreport... want er gebeurt van alles achter de schermen. Mensen gaan van uh, Mercedes naar Red Bull...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 Will let you break my walls But I'm still spinning out of control from the foul I'll give good love, I won't lie It's what keeps me coming back Even though I'm terrified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 MUZIEK natuurlijk heel populair in de jaren 80. Heel veel hits hebben ze gescoord, waaronder Smartverliefde en eh, inderdaad deze is dit alles. De Bom, één nacht alleen, Bel Helene, pa. Sinds een dag of twee, wat je dansmuziek. En ga zo maar door. Hè. Heel veel hits van eh, Doe maar met ook een zandvoortse bijdrage uiteraard eh, daarbij.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 De nieuwe hit zal je zeker langskomen op de zaterdag en zondagmiddag bij CFM. Je eigen lokale radio. Dit was Take a Chance van Sarah. Weerbericht. En van die leuke plaat gaan we naar het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Goed nieuws, Albert-Jan, of is het... Uh, nou, jij bent mm, je voorjaar, dan kan je volgende week wel op je buis praten. Ja, oké, okay, even kijken of, uh, of het erop past. Nee, het past er niet op, <lacht> nee. dus... Uh,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 Van uh, Stevie Wonder en de part-time lover uit uh, de jaren 80. Back to the is altijd lekker. Dus zaterdagmiddag bij CFM. Hele middag Zandvoort. En deze dame, deze jonge dame, om het zo even te zeggen... die was uh, 19 januari, jongsledenjarig. Dolly Parton hebben we het over.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 I'm Deze week uitgekomen de nieuwe single van uh, Miss Montreal. En uiteraard uh, draaien we hem al uh, bij Standvoort op zaterdag gooien de single Waar dan ook. Hou me in de gaten Dat zal vast zeker wel weer een hit gaan worden. Nou, het eerste uur zit er alweer op, uh, Albert Jan, zometeen de tweede uur. Wat gaan we daarin onder meer doen? Uh, we gaan weer uh, terug naar de uh, uh, uh, PD. Uh, Dat moet jij weten. Wat Plaats de Heel goed, heel goed. <laughs>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 En let's go crazy, zo lekker Electric, Electric word, life. Life. And that's a long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. After a world never happiness. <makes> you can always see the sun. day. -day. When you When call, you up, call that up that shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills. Hills. You know the you one. one I definitely be alright. Right, right.